7 uur. Er komt een actieplan tegen opgebrande studenten. Nou, ik was ook altijd wel opgebrand als student. Behalve in het weekend dan het NOS Radio 1-journaal. Ja, goedemorgen allemaal, we gaan het er zo over hebben... want het is een serieus probleem. De prestatiedruk onder studenten is enorm. Wat daaraan te doen? De oranje vrouwen hebben minder last van prestatiedruk. De korfballers ook al niet. Die staan namelijk vandaag in de Zingodome. Dat komt allemaal voorbij. Zaterdag 7 april in het NOS Radio 1-journaal. Het laatste nieuws, dat komt altijd eerst. En dat krijgt u deze ochtend van Juris Dubinitski. Goedemorgen. Goedemorgen. De Braziliaanse oud-president Lula probeert onder zijn gevangenisstraf uit te komen. Hij heeft het Hoge Rechtshof gevraagd om te voorkomen dat hij aan zijn straf moet beginnen. Lula is veroordeeld tot 12 jaar cel voor corruptie. Hij moet een hoger beroep afwachten in de gevangenis... maar heeft zich nu verschanst in het hoofdkwartier van een metaalwerkersvakbond in Sao Paulo. Honderden aanhangers van Lula staan bij het gebouw om te voorkomen dat hij wordt opgepakt. Bijna twee derde van de studenten heeft last van prestatiedruk. Daardoor hebben ze een veel grotere kans op bijvoorbeeld een burn-out... dan andere mensen, blijkt uit nieuw onderzoek. Onderwijsorganisaties en psychologen hebben een actieplan bedacht... om burn-outs onder studenten te bestrijden. Bijvoorbeeld met betere begeleiding. Steeds meer mensen doen mee aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Bijna 1 op de 5 mensen tussen de 55 en 75 jaar doet mee aan het onderzoek. Vier jaar geleden was het nog 1 op de 14, meldt het CBS. Het is de bedoeling dat volgend jaar iedereen tussen de 55 en 75... elke twee jaar wordt uitgenodigd voor het onderzoek van de ontlasting. Volgens het RIVM kunnen op die manier zo'n 1400 sterfgevallen... per jaar worden voorkomen. Bij bombardementen en gevechten in de Syrische stad Douma... zijn gisteren zeker 36 doden gevallen. In de stad bieden rebellen nog altijd verzet tegen het leger van president Assad. De rest van de regio oost ghouta is heroverd op de rebellen. Deze week maakten honderden strijders en hun gezinnen... gebruik van een wapenstilstand om Douma te verlaten. Maar omdat de rebellen nieuwe eisen stelden aan de evacuatie... is het bestand na twee weken beëindigd.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 Het weer dan nog, het wordt een erg mooie dag. Vrij zonnig met een middagtemperatuur tussen de 17 en 21 graden. Er staat een matige zuidelijke wind. Morgen een graadje erbij en ook maandag plaatselijk nog 20 graden. Dinsdag kan er wat regen vallen. Beleg met Sinvest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6% dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op sinfest.nl slash Duits vastgoed. daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico, lees de essentiële beleggersinformatie. Paula Moderson bekker Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in het Rijksmuseum Twente. Paula. Hogescholen Zak is ontwikkeld omdat hbo-onderwijs beter kan.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 Mannen van Nederland, Hans hier. Op die pedalen, Michael. Pedalen, even aanzetten. En je eigen vriend. Mannen van Nederland, Michael hier. En door. Een nieuwe outfit is een makkie. Sprintje trekken en hup, naar Only4Man. In 15 winkels en online. Kijk op Only4Man.nl Wat een kop, man. Nu te zien in huis van het boek Museum Meermanno in Den Haag. Porno op papier. Een spannende tentoonstelling over taboe en tolerantie door de eeuwen heen. Wandel langs honderden pikante boeken en tijdschriften en ontdek het verhaal van het verzet tegen censuur. Ga naar huisvanhetboek.nl het NOS Radio 1 Journaal. Hevige mentale druk, psychische klachten. Het is een groeiend probleem onder studenten. Verschillende organisaties, uit onder andere het onderwijs, willen daar iets aan doen. Zij komen dan vandaag ook met een actieplan, want er moet echt wat gaan gebeuren, vinden ze. Jip Muris is zo'n student die tegen haar grenzen aanliep. Ik heb een burn-out gehad, 2,5 jaar geleden. En um, dat uitte zich eigenlijk door uh, hele heftige lichamelijke klachten, uh, zoals paniekaanvallen, uh, slecht slapen, maar ook constant moe, uh, somber, niks lukte. Het lukte me eigenlijk gewoon ochtends, mentaal en fysiek niet om uit bed te komen. De periode zeg maar, dat het echt, uh, dat je, dat dat inderdaad niet lukte, uit bed te komen, wat, wat voor gedachten had je toen? Ik werd zocht, sowieso altijd wakker met het gevoel dat ik nog zo moe was dat ik eigenlijk nog de hele dag door zou kunnen slapen. Um, en dan gaan er dingen door je heen die je moet doen. Uh, ik moet naar mijn studie of ik moet werken of ik had afgesproken met iemand. En dan denk je eigenlijk van, oh nee, hoe, hoe ga ik dit nou doen? Dit gaat me nooit lukken. Ik kan helemaal niet. Ik ben te moe. Um, ja, het lukt gewoon niet. Wat voor dingen moest je allemaal doen in die tijd? Wat kwam er allemaal op je af? Wat stond er in je agenda? Uh, ik had sowieso een uh, scriptie die boven mijn hoofd hing. Daar was ik al een hele tijd mee bezig, dus die moest echt af. Ik had een bestuursjaar gedaan. Na mijn bestuursjaar ben ik actief geweest in uh, medezeggenschap. Uh, ik had mijn sociale leven en ik had altijd één of meerdere bijbaantjes. Kan je bedenken wat de oorzaak is geweest van je burn-out? Het is lastig om één oorzaak daarvoor aan te wijzen. Ik denk dat ik gewoon veel te veel hooi op mijn vork had genomen. En ik ben iemand die uh, zich ook verantwoordelijk voelt. Ik voel mezelf dat ik dat kon in de eerste plaats, maar ook dat ik dat moest doen, want ik later ook een goede baan wil en ik wil natuurlijk ook een leuk sociaal leven. Um, en op de tweede plaats uh, zijn studenten onderling natuurlijk ook heel erg bezig met vergelijken en wie doet wat en als jij een stage doet moet ik dat natuurlijk ook doen. Um, ja, dus dus die verwachting was eigenlijk twee leeg, maar ik kwam vooral vanuit mezelf. Nu komt er dus dat actieplan, waarin ze zeggen we willen uh, samen de schouders eronder zetten om dit probleem onder studenten aan te pakken. Wat vind je van zo'n plan? Ik ben heel erg blij dat er zo'n plan komt. Omdat het, het gaat natuurlijk over psychologische klachten, dus de dialoog is lang niet altijd open. En het gaat over jongeren... Dus die dialoog wordt ook niet altijd serieus genomen. Dus ik ben heel erg blij dat er nu eindelijk wordt erkend dat dit een probleem is. En dat het misschien wel een maatschappelijk probleem is. En op het moment dat mensen dat zien, kunnen we ook samen uh, op zoek naar oplossingen. Ja. Waarom denk je dat er nog niet serieus gekeken werd naar dit probleem? Uh, ik denk dat veel oudere generaties deze generatie zien... Uh, als uh, jong en dat we niet tegen een stootje kunnen, dat we niet gewend zijn uh, aan werken. En dat draagt bij aan dat dit probleem niet serieus wordt genomen. Want dat kunnen jullie wel. Ja, ja. we doen zoveel dingen naast onze studie. We moeten allemaal bestuurders hebben gedaan, we moeten allemaal stage hebben gelopen, we moeten allemaal naar het buitenland zijn geweest. Ja, dus we weten echt wel wat werken is. Niek van Damme was dat van NWS op 3. En zij was dus in gesprek met Jip Muris. Nou, zij omschrijft wat haar overkwam. Jolien Dopmeijer is initiatiefnemer, initiatiefnemer van dat actieplan. dat vandaag gepresenteerd is. en is uh, verbonden aan de Hogeschool Windersheim. Mevrouw Dopmeijer, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft onderzocht hè, hoe studenten die prestatiedruk ervaren. Um, is, ja, dit, is dit verhaal van uh, Jip uh, exemplarisch? Absoluut. Ik ben zelf ook docent, naast dat ik onderzoeker ben, en uh, ik heb vele studenten ontmoet, uh, zoals zij. Um, en eigenlijk al een aantal jaar hou ik met dit onderwerp bezig. En er zijn zoveel studenten voorbijgekomen met deze problematiek dat we ons heel erg zorgen zijn gaan maken. Um, dit hebben we willen onderzoeken, maar ook hebben gezegd vanuit het onderzoek: er moet ook iets gebeuren. We kunnen niet dit alleen maar in kaart brengen en het hierbij laten. Nee. Nee. Wat, wat, wat bleek uit het onderzoek? Nou, wat wij eigenlijk al een aantal jaar zien en zo ook uh, de laatste meting die we hebben gedaan uh, van december tot maart uh, jongsleden. Uh, dat heel veel studenten burn-out klachten hebben en, en klachten op het gebied van angst en depressie. Mm. Um, een ander belangrijk punt wat we nu voor het eerst hebben meegenomen in onze meting is uh, suïciderisico. En het blijkt ook dat uh, een fors percentage van onze studenten uh, suïciderisico uh, heeft. Ja, dat is ernstig. Uh, uh, een ja. oorzaak, kwam dat ook naar boven drijven? Ja, er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Uh, wat studenten onder andere teruggeven is dat ze een hoge prestatiedruk ervaren. Ja. En dat maakt onder andere dat ze uh, ook niet zo snel durven te melden met een hulpvraag. En daardoor eigenlijk heel laat pas aankloppen bij um, een stempsycholoog of decanen of bij een uh, docent. Ja. Ze zoeken de hulp op dit moment vooral in een thuisomgeving bij familie en vrienden. Um, maar de druk die ze ervaren maakt wel dat ze eigenlijk langer doorlopen dan dat uh, wenselijk is. En wat, wat veroorzaakt die, dru die druk? Ik denk dat daarvoor een aantal uh, oorzaken aan te wijzen zijn. Uh, ik denk dat dat uh, sowieso ook wat te maken heeft met wat ook al in een uh, reportage van net geschetst werd door de studenten. Een maatschappelijk probleem lijkt te zijn dat jongeren gezien worden als een, uh, de millennials die gepamperd worden. Een generatie die eigenlijk niet weet wat hard werken is. Um, en dat er eigenlijk een behoorlijke verandering is, uh, is opgetreden. Studenten hebben heel veel keuzes te maken. En dat maakt het ook heel moeilijk. Het zijn natuurlijk jonge mensen over het algemeen die nou, keuzestress ervaren. Want ze willen ook eigenlijk de goede keuze maken. Mm -hmm. Maar binnen het onderwijs en binnen de zorg en welzijn... zijn ook een aantal keuzes gemaakt door de overheid... Die uh, jongeren aangeven ook van nou dat, dat levert bij ons ook druk op. Ja. In het onderwijs is natuurlijk de basisbeurs afgeschaft, waardoor ze geld moeten lenen om te kunnen studeren. Ja. Uh, er zijn normen verhoogd om het binnenstudieadvies uh, uh, eerder te mogen uitbrengen, dus de punten die ze moeten halen in het eerste jaar. Om door te mogen het tweede jaar, dat zijn er meer geworden. Ja. Dat levert druk op bij studenten. Anders maar, moet je ook meer. Maar, of je het? moet want ik, verlaten. Want uh, het is al wel even geleden hoor, ik heb ook gestudeerd. Uh, en toen moest ik ja. ook allemaal kiezen in die, in die jaren. En, en ja. ook al, ja, ik bedoel, er was ook een prestatiecontract um, voor, uh, voor de lening die ik die kreeg van de overheid. En weliswaar een andere vorm, maar toch. Ja. Wat is daar nou zo, hey, uh, zo, zo cruciaal oh. veranderd dat dat nu zoveel problemen oplevert? Ja, dat is nog dat is een vraag die we echt wel verder moeten verkennen, denk ik. Maar wat we nu in ieder geval terugkrijgen van studenten zelf... en ook weer natuurlijk met een aantal experts hierover gesproken... Eh, lijkt die keuze eigenlijk wel te groeien. Maar binnen het onderwijs zijn natuurlijk ook meer maatregelen getroffen... om eh, nou, de kwaliteit te willen verhogen. Dat is heel duidelijk uitgesproken, de rendementen zijn te laag in het hoger onderwijs. Dat betekent dat we er eigenlijk heel veel aan moeten doen op verschillende gebieden... om te zorgen dat de rendementen gaan stijgen. Dat studenten gewoon op tijd afstuderen. En die druk voelen studenten heel erg in... Uh, uh, wel echt de juiste keuze maken. En het leenstelsel draagt daar echt wel aan bij. Dat is natuurlijk recenter uh, ingevoerd uh, dan uh, dat wij studeren. Uh, en ze voelen heel erg de financiële druk ook op het moment dat ik toch vertraag. Uh, of uitval, dan, dan kost me dat ook gewoon heel erg veel uh, geld. Ja. En, uh, want wat, wat ik me ook nog afvroeg, er zijn natuurlijk nog mogelijk heel veel andere factoren hè, die buiten het onderwijssysteem liggen. Bijvoorbeeld uh, ja. uh, het idee dat alles het leven fantastisch moet zijn. En dat, uh, dat, je, dat je inderdaad de beste carrière moet hebben. Dat je uh, niet voor uh, uh, zomaar tevreden bent met, uh, met, met een mindere optie, bijvoorbeeld. Uh, ja. Social media invloed daarvan. Uh, houdt u ja. daar ook rekening mee? Zeker, ja. Dat, dat horen we ook net uh, terug. En uh, er zijn ook al verschillende mensen die daar ook al uh, in andere onderzoeken naar hebben gekeken. Of, of daar in ieder geval zich mee bezighouden. Uh, studenten geven aan dat ze zich best snel schamen om hulp te vragen bij uh, bijvoorbeeld burn-out klachten. Uh, omdat het perfecte plaatje eigenlijk wel hooggehouden moet worden. En omdat er een... Ook een heel ambitieus studieklimaat is, hè, waarin je snel je punten moet halen en eigenlijk niet moet uitvallen. En daarnaast de druk vanuit de social media, ja. onder andere, waarin je toch nou ja, de, de mooie kant van het leven moet laten zien. Het plaatje moet wel kloppen en daarmee hoop je ook een, een goede baan te bereiken ja. als je dat plaatje hoog kan houden. En dat maakt wel dat studenten zich uh, schamen om hulp te vragen en dat er een flinke drempel daarvoor is. Ja. En ze dat dus eigenlijk niet of nauwelijks doen. Hoe gaat dat uh, actieplan dat veranderen? Nou, we hebben eigenlijk een voorstel gedaan voor een integrale aanpak voor uh, studentenwelzijn. Dat betekent dat we tot nu toe eigenlijk hebben gezien dat er best wel heel wat dingen gebeurd zijn, maar eigenlijk wat los van elkaar. We proberen eigenlijk verschillende pijlers te verbinden. En daarin uh, gaat het om uh, het creëren van een openheid binnen het klimaat waarin studenten studeren, waarin ze dus sneller dan genaagd zijn om hulp te vragen. Tegelijkertijd moeten we denk ik ook veel eerder signaleren. Dat studenten problemen hebben en daarin kan je ook een deel ook verantwoordelijkheid bij de student leggen. Dat doen we onder andere door de onderzoeken die in Amsterdam uitgevoerd worden door de studentenartsen en die ik zelf uitvoer. Daar krijgen studenten ook feedback op en een handleiding ook voor hulp. Ja. Daar kun je eventueel hulp vinden. Dus eerder in kunnen grijpen omdat je, eerder, omdat je vroeg signaleert en eerder iets in kaart brengt. Dat is een belangrijke, En er moet ook wel hulp aan bod zijn. Op dit moment bereikt hulpaanbod studenten student eigenlijk nog weinig. Deels door die schaamte en dat de hulpvraag niet wordt gesteld. Maar ook omdat er nog niet overal hulp is georganiseerd op hogescholen en universiteiten. En studenten geven zelf aan dat online hulp eigenlijk heel erg passend voor hen is. En daar zijn diverse... Uh, uh, uh, interventies voor bedacht, uh. alleen die moeten nog eigenlijk vertaald worden naar het onderwijs. Duidelijk. En dat vraagt natuurlijk ook investering, en dat, uh, dat is wat we eigenlijk zouden willen doen. Het actieplan is een begin. Um, Jolien Dobmeijer van Hogeschool Windersheim, dank u wel. En uh, Gaan, meer ja. over dit onderwerp is te vinden op onze site en in de NOS-app uh, als u zoekt naar NOS op 3. Mm. Het is kwart over zeven. We gaan naar de zaterdagochtendkranten. Jori, wat staat er op de voorpagina's? Het verlengen van een verblijfsvergunning voor generaal Pardonners... is niet meer gratis, maar kost honderden euro's. Voor half juni betalen ze 350 tot 400 euro per persoon. De telefoon van Vluchtelingenwerk Nederland staat roodgloeiend... staat in trouw, omdat vooral gezinnen de extra kosten niet kunnen betalen... De verblijfsvergunning voor generaal Pardonners moet elke vijf jaar worden verlengd. Wie niet voor 15 juni betaalt, kan het recht op een verblijfsvergunning kwijtraken. En in het ergste geval moeten ze Nederland verlaten. Kleine beetjes asbest in je huis laten opruimen kost te veel. Grote opdrachtgevers, asbestexperts en wetenschappers zeggen in het AD... dat de regels om het kankerverwekkende spul te mogen opruimen... zo zijn doorgeschoten dat ze lang niet altijd meer in verhouding staan... tot de gezondheidsrisico's. Volgens een hoogleraar hebben de experts die beslissen... over hoe er veilig kan worden gewerkt, er zelf commercieel belang bij. En daardoor kost het weghalen van asbest ontzettend veel geld... en levert het niet meer veiligheid op. Opsporingsdiensten zijn bezorgd over een connectie tussen de Mafia en een Surinaamse afdeling van No Surrender. Ze werken samen bij huurmoorden en kooktransporten naar Nederland... staat in de Telegraaf. De beruchte motorclub zou in Suriname verantwoordelijk zijn... voor de ontsnapping van een van de kopstukken van de Mokro-mafia... uit de gevangenis van Paramaribo. Onder andere een Antilliaan die bij ons op de nationale opsporingslijst staat... omdat hij betrokken zou zijn bij meerdere liquidaties. En raadzetels zijn niet te koop. Die conclusie trekken de kranten van de Holland Media Combinatie. Partijen met een bovengemiddeld budget voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen... hebben niet bovengemiddeld meer zetels gewonnen... De redactie keek naar 63 gemeentes in hun verspreidingsgebied... in onder meer Noord-Holland en de regio Leiden. Ruim een derde van de partijen had meer te besteden voor de campagne. Maar ze wonnen en verloren net zo vaak zetels... als de partijen die wat krapper bij kas zaten. Jordi, dankjewel. Dan gaan we naar Hongarije. Vriend en vijand zijn het daar eigenlijk wel over eens. Viktor Orbán krijgt opnieuw een termijn als premier. Morgen mogen de Hongaren naar de stembus. En het moet wel heel gek lopen: wil Orbán er niet met de winst van doorgaan? Orbán ziet zichzelf als de beschermer van Hongarije tegen al het kwaad dat van buiten afkomt. Correspondent Mitra Nazar zocht Orbán-supporters op in Boedapest. De regerende partij Fidesz, de partij van Viktor Orbán... heeft een concert georganiseerd voor potentiële stemmers. Dan ga ik even een kijkje nemen. Een rockconcert hier in een buitenwijk van Budapest. Deze jonge vrouw zegt dat ze zeker op Orbán gaat stemmen. En dat ze in Orbán de enige sterke leider ziet... die kan opkomen voor de Hongaren en voor Hongarije. Rondom het pleintje hangen overal verkiezingsposters... van allerlei oppositiepartijen, van kandidaten... maar niets valt zo op als de posters met het gezicht van George Soros erop. In bushokjes, bij tramhaltes uitvergroot langs de wegen. De bekende steenrijke in Hongarije geboren Amerikaanse filantroop is het mikpunt van de campagne van Orbaans partij. Hij wordt gepresenteerd als staatsvijand nummer 1. Want volgens de regering is hij bezig met een masterplan om massa's migranten via Hongarije Europa in te loodsen. Ik het kantoor van Zoltan Kovacs, de woordvoerder van de regering. Je zegt dat er een plan is, een uh, has Hij heeft een plan uitgelegd om de behoeften van die migranten of naar de Europese Unie the European financieren. We geloven believe en uh, we zien that dat hij en zijn organisaties werken on dat plan om become te worden. En op de bekendste anti-Soros-poster hier in Budapest staat hij gefotoshopt met een aantal oppositiekandidaten. Ook in het plaatje gefotoshopt zijn heggenscharen en prikkeldraad. De boodschap hier, er is een samensfering tussen Orbans oppositie en de rijke George Soros... die met zijn geld de Europese grenzen wagenwijd wil openstellen voor migranten. bij het concert met Fidesz-supporters... wordt met die theorie gretig ingestemd. Deze oudere man zegt, ik ken hem niet persoonlijk... maar ik weet dat ze in Soros zijn naam... Europa willen overstromen met migranten... en daar moeten wij niks van hebben. Op de Centraal-Europese Universiteit in het centrum van Budapest spreek ik met politicoloog en professor Zoltan Mikloshi. It's not a conspiracy. George Soros wrote uh, a couple of uh, papers uh, a few years ago uh, at the height of the refugee crisis, in which he stated his opinions. His opinions are of course. Uh, er is geen samenswering, zegt hij. Soros heeft in tijden van de vluchtelingencrisis een paar opiniestukken geschreven, waarin hij zijn mening verkondigde dat Europa de plicht heeft om vluchtelingen op te vangen, bijvoorbeeld. Veel mensen zijn het daar niet mee eens en dat is prima, zegt hij. Maar er is geen groot vooropgezet masterplan om Europa te overvloeden met migranten. There's no grand plan. That's is the totality of it. George Soros has some opinions about how the refugee crisis should be handled, and there's nothing more to it. Victor Orbán's strijd tegen staatsvijand nummer 1. Soros lijkt zijn vruchten af te werpen. Zijn toch al loyale achterban gaat hem hoogstwaarschijnlijk zondag weer helpen aan een overwinning. Want voor deze mensen is maar één ding echt belangrijk. En dat is hun Hongarije beschermen tegen alle gevaren die van buiten af kunnen komen. Ik zal hem verkeerden van het deze man zegt, mijn moeder bidt dat er na zondag niks verandert in Hongarije. En die verkiezingen in Hongarije zijn dus morgen. U hoort een reportage van onze correspondent Mitra Nazar vanuit Budapest. De Oranjevrouwen dan. Die hadden gisteravond geen kind aan Noord-Ierland. In Eindhoven werd het 7-0. En daardoor gaat Nederland nog steeds aan kop in de WK-kwalificatiepool. Lieke Martens maakte de eerste twee doelpunten. Maar wat haar betreft hadden het er nog wel wat meer mogen zijn. Nee, dit voelt goed. voelt goed. Uh, zeven doelpunten, dat is hartstikke goed. Maar we blijven ook een beetje kritisch. Ik denk dat we uiteindelijk ook nog wel wat meer doelpunten hadden kunnen maken. Uh, een beetje slordig af en toe. Maar uh, ja, we hebben goed gewerkt aan het, uh, het doelsaldo. Het ontbrak slechts aan één ding, tegenstand. Ja, dat klopt. Ja, we weten we van tevoren dat, uh, zeker als je op tijd een doelpunt maakt, dan breken ze en dan, uh, dan maak je meer doelpunten. Dus uh, ja, een prima uitslag en nou weer door uh, naar Ierland. Jij wees oranje de weg met de 1-0 en de 2-0. Die verdedigster die jij bij je had, Simpson, die gaf jou een gigantische schop aan het begin van de tweede helft. Of moet je nu nadenken over welke schop ik het heb? Nee, ik weet wel welke schop het is, ja. Het was... Ja, eerlijke zin, ja, ik ben wel een beetje gewend om wat trappen te krijgen. Dus uh, gewoon doorvoetballen en uh, niet te veel uh, daarmee bezig zijn. De tegenstanders graven zich in bij jullie. Uh, parkeren de bus, maar je ziet dat niet elke tegenstander in staat is om die bus ook echt op de goede plek neer te zetten. Nee, dat klopt. En uh, ik denk dat we ook gewoon veel kwaliteiten in het team hebben. En dat zag je vandaag ook. En dan, uh, dan met die kwaliteiten moet je ook gewoon veel doelpunten maken. Spits uh, Vivian Miedema scoorde natuurlijk ook weer. Maar ondanks de 7-0 overwinning uh, vond Miedema het toch een lastig avondje. Ja, ik denk dat het heel lastig is tegen zo'n team. Uh, je weet niet wat ze gaan doen. Nou ja, ze schieten ook wel over de zijlijn heen. Een aftrap duurt twee minuten, een ingooit duurt twee minuten. is gewoon frustrerend. Je komt niet echt in je spel. Maar uiteindelijk denk ik met Vlaag goed voetbal gespeeld, maar met vlag ook slordig. Betekent zo'n wedstrijd als dit met die uitslag 7-0 dat jullie ook kunnen voetballen tegen een tegenstander die zich ingraaft? Ja, denk ik wel. Ik kijk natuurlijk alle respect naar Noord-Ierland toe, maar dit was wel heel weinig tegenstand. En ja, dinsdag wordt gewoon een hele andere wedstrijd, maar dan hoop ik dat we weer laten zien dat we het kunnen. En ja, dat je ook tegen dat soort tegenstanders kan voetballen. Dinsdag, Ierland. Zij stonden eventjes bovenaan vandaag. Omdat ze eerder speelden dan jullie. <laughs> en dan uh, de clash in Dublin dinsdag. Na, na dinsdag zijn ze niet meer bovenaan. Maar ja, het is gewoon, dat wordt een heel moeilijk potje denk ik. En We moeten geduld bewaren, we moeten hopen dat kansje erin gaat. Maar we moeten vooral verdedigd ook goed staan. Want ze hebben gewoon meer kwaliteit dan nou, Noord-Ierland vandaag gehad. En ja, dan moeten we gewoon hopen dat we met een goed resultaat er weg gaan. 7-0, uh, maar geen Hosanna bij de Oranje Vrouwen. Angelo Terwiel was dat in gesprek met de dames. En dan is er nog meer voetbal. Excelsior won gisteravond met 2-1 van Willem 2. Kantelpunt in de wedstrijd was een rode kaart voor de Tilburgers. Excelsior stond toen nog achter, maar tegen tien man wist het dus uiteindelijk wel te winnen. Philip Koken sprak met Excelsior-trainer Mitchell van der Graag. Mogen we dit een fortuinlijke overwinning noemen? Want zonder die rode kaart voor Latschman had het er wellicht wel heel anders uitgezien. Ja, maar dat is, dat is een vraag waar ik niet zoveel mee kan. Nou ja, je zag het spel toch tot aan die rode kaart? Jawel, maar dat is altijd... Dat weet je ook niet wat er was gebeurd, 11 tegen 11, Dus dat is een uh, aparte vraag. Nou ja, zo lekker liep het niet met jullie in de openingsfase. Dat ben je toch met me eens? Ja, maar dat zeg ik ook. Maar misschien dat het, het de laatste uur dan wel goed was gegaan. Dat weet je ook niet van tevoren. Dus fortuinlijk wil ik hem dus niet noemen de overwinning. Hoewel? Nou, ik denk dat we uh, op het moment dat we uh, de, de penalty scoren... dat we een aantal kansen gemist hebben, goede kansen gemist hebben. En dat je dan uh, jezelf onnodig moeilijk maakt. En ik ben het met je eens. Dat we de eerste 20 minuten niet goed in de wedstrijd zaten. Ik kom op 1-0 achter. Ongeluk, ongelukkig moment van Theo. En, uh, maar daarna was er... Uh... Natuurlijk rust als je met hem al meer speelt. En op het einde niet, omdat je dan uh, koste wat het kost wil, uh, wil winnen. Dus uh, fortuinlijk wil ik hem niet noemen. Excelsior, Willem 2, 2-1 dus. En dat was Philip Koken met de trainer van Excelsior. Een plaat uit eigen tas dan. Het is een plaat, ik moet er even bij zeggen, opnieuw van Janne Scha. Heb ik wel eens vaker gedraaid. En uh, ja, kan er ook niks aan doen. Vanochtend liep ik naar de studio. Uh, de lente was voelbaar. De vogeltjes waren te horen. En toen zette ik dit plaatje op. En dat werkte wel. Is nieuw. Lights. Jannes Scha.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 Daarom werk je bij NS vandaag aan de mobiliteit van de toekomst. Zo rijdt er nu al elke 10 minuten een trein tussen Eindhoven en Amsterdam. De reis van morgen begint bij jou. Kijk op werkenbij NS.nl. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames... op alexvangroningen.nl. NPO Radio 1. Eén minuut over half acht. hoofdpunten van het nieuws. Een actieplan moet ervoor zorgen dat studenten minder snel een burn-out krijgen... Onderwijsorganisaties, psychologen, hogescholen en universiteiten... willen meer gaan samenwerken... en studenten aan het begin van hun studie beter begeleiden. Bijna twee derde van de studenten heeft last van prestatiedruk... blijkt uit een nieuw onderzoek. Meer mensen laten hun ontlasting op bloed onderzoeken... om zeker te weten dat ze geen darmkanker hebben. Bijna één op de vijf mensen tussen de 55 en 75 jaar... doet mee aan het onderzoek, terwijl dat vier jaar geleden... nog één op de veertien was, dat meldt het CBS... De Braziliaanse oud-president Lula probeert uit de gevangenis te blijven. Hij verschuilt zich in São Paulo in een vakbondsgebouw... dat is omsingeld door honderden aanhangers. Lula is veroordeeld tot 12 jaar cel voor corruptie... en moet een hoger beroep in de gevangenis afwachten. Bij een veilinghuis in Uithoorn is vorig weekend... voor ruim een half miljoen euro aan oldtimers gestolen. Volgens de Telegraaf zijn eigenaren van de klassiekers woedend... omdat de hal nauwelijks zou worden beveiligd. Er zijn onder meer drie Porsches van zo'n 50 jaar oud gestolen. Het weer dan nog. Het wordt een prachtige lentedag. Vrij zonnig met een middagtemperatuur tussen de 17 en 21 graden. Normaal gesproken is het deze tijd van het jaar een graad of 12... Er staat vanmiddag een matige zuidelijke wind. Morgen ook zo'n 21 graden. En maandag blijft het ook nog warm. Vanaf dinsdag kan er wat regen vallen.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 Vier minuten over half acht u luistert naar het NWS Radio 1 journaal. De cryptomuntenwereld is lang niet meer alleen voor hobbyisten. Hoewel de Bitcoin koers niet meer zo hoog staat als eind vorig jaar... zijn er steeds meer ondernemers die kansen zien in de cryptomunt. Bij de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland... zien ze ook steeds meer aanmeldingen binnenkomen. En Anneloet de Wit is daarvan. Mevrouw de Wit, goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel bedrijven gaat het uh, ongeveer? Nou, het afgelopen half jaar hebben we ongeveer tien uh, aanmeldingen gezien uh, voor de vereniging. Oké, okay. dat is nog niet zo heel veel. En wat voor uh, ondernemers zijn dat dan? Nou, de VDNL is echt een vereniging voor het kopen en verkopen van bitcoin en andere cryptocurrencies. Dus dat betekent dat de meeste aanmeldingen zich richten op uh, die, dat soort bedrijven. Ja. En dat wil ook zeggen dat het dus heel veel bedrijven zijn die, uh, waar wij niet van op de hoogte zijn... of in ieder geval geen uh, officiële aanmelding van ontvangen... Nee. Uh, Oké, okay, maar dus de, de activiteiten die uh, gaan vooral over uh, de handel en het advies daarin? Uh, ja, de meeste bedrijven waar wij zicht uh, op krijgen, uh, ja, gaat daar inderdaad uh, over. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere soort bedrijven die de, de afgelopen maanden uh, erbij zijn gekomen. We ja. zien uh, bijvoorbeeld een enorme toename in informatieve websites, uh -huh. uh, dus we zien ook een toename in, het, in de beheerders van uh, portfolio. Dat betekent dat één persoon dus eigenlijk het geld of cryptocurrency beheert voor anderen. Ja. Um, en uh, ja, er is natuurlijk ook waarschijnlijk is er ook een toename in, in, in echt een handelaarsprofessioneel handelaars. Als je handelaars. Ja. Heeft u ook zicht op hoeveel geld er om, om gaat? Nou, dat is erg lastig te zeggen. Uh, zeker als, uh, als je dan met cijfers moet komen over Nederland, Europa, wereldwijd gaat. Mm -hmm. um, daar gaat natuurlijk best wel wat geld om. Ja, maar u heeft geen inschatting hoe dat in Nederland is. Um, nou, Het is lastig om te zeggen, omdat uh, die cijfers vaak nu openbaar zijn van de verschillende uh, nee. partijen. Nee. Uh, maar ja, we zien natuurlijk wel een enorme toename. In ieder geval er was een enorme toename in november, december, januari. Dat wordt nu weer iets, uh, iets minder. Um, maar dat is ook heel erg afhankelijk van de, de prijs van de cryptocurrency. Ja, is het nog wel rendabel om uh, als ondernemer in die business te stappen? Want ja, die, die, die waarde was natuurlijk heel hoog. is enorm gekelderd. Iedereen is nu wel uh, overtuigd van het feit dat het uh, nogal fluctueert. Hè? Uh, zullen we maar zeggen. Het risico groot is. Um, ja, is het nog wel rendabel? Um, nou, dat, dat, dat hangt natuurlijk heel erg van de vraag af. Wat, wat een soort dienst is. En uh, als er gekeken wordt naar... Uh, ja, Vindt mij iemand het nog steeds interessant om Bitcoin te kopen? Of andere cryptocurrencies? Uh, op die vraag zullen mensen ook andere antwoorden geven. Want. Ja. Uh, sommige mensen zeggen al van, nou ja, als een munt 10 euro is... het dan niet meer interessant om in te stappen. En andere mensen vinden het nog steeds interessant. Dus dat is heel lastig in te stappen. En dat heeft heel, heel veel, is het afhankelijk van de, de, prijs, de prijs van een uh, cryptocurrency. En daar is echt gewoon geen voorspelling over te doen. Ja. Hoe gaat het met die bedrijven? Want uh, wordt er bijvoorbeeld goed toezicht gehouden? Want het is advies, het gaat uiteindelijk toch om behoorlijke bedragen. Althans voor sommige investeerders. Um, um, uh, ja Redden ze het allemaal... Um, nou, de, de meeste bedrijven die, waarvan ik op de hoogte ben, die hebben alles aardig goed uitgezocht. Um, op dit moment is er geen uh, uh, ja, echte regulering op het verkopen of verkopen van capital currency. Maar als het als bijvoorbeeld gaat om het beheren van een portfolio, is het natuurlijk een ander verhaal. En dan kan dat onder AFM vallen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Um, op dit moment is het dus die regulering niet. Maar dat komt er wel aan met nieuwe wetgeving vanuit Europa. En dat zal volgend jaar gaan gelden voor alle bedrijven... die ik cryptocurrency koop of verkoop. Oké. Okay. Uh, Annelotte Wit van de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland. Dank u wel. Dan gaan we naar de Ziggo Dome. Althans... We gaan een beetje vooruitblikken, want vanavond is er in de Ziggo Dome iets bijzonders. vanmiddag moet ik zeggen, dan is daar de finale van de Korfbal League... de apotheose van het korfbalseizoen. Meer dan 10.000 korfbalfans zullen daar het decor vormen... voor de belangrijkste korfbalwedstrijd van het jaar. En dat is elk jaar, en dat is elk jaar, spectaculair. Welkom bij de Korfbal League finale in de Ziggo Dome. Het moet snel nu, de bal moet omhoog, de bal gaat niet omhoog, snel. Zoals Haap. Mooi hoor. Het toppubliek staat erachter. Die gaat erover. Wat is dit knap zeg. Ja, Hartzen. Geweldige prestatie iedere keer in de finale doen ze In de playoffs finales. Ze weten hoe het werkt. Ze weten hoe het werkt. Dat was dus vorig jaar. Vanmiddag mogen Fortuna en Top het tegen elkaar opnemen in de finale. En dat is niet de eerste keer voor Top. Het is de vijfde keer maar liefst op rij dat de club in de eindstrijd staat. En uh, zijn naam kwam al eventjes voorbij. Routinier Daniel Harmse van Top is uh, er ook bij uh, vanmiddag. En het is ook gelijk de allerlaatste finale ooit. Uh, Daniel Harmse, goedemorgen. Goedemorgen. Um, toch eerst even naar, naar, naar het fenomeen van die finale. Want het was vroeger altijd in Ahoy, nu al een paar jaar in de Ziggo Dome. Je hebt het als topspeler en dat bedoel ik dan in alle betekenissen uh, uh, uh, van het woord uh, al een paar keer meegemaakt. Omschrijf even die sfeer, want, want hoe is het? Ja, het is, het is heel bijzonder om, uh, om de finale elk jaar in zo'n stadion te mogen spelen. Ahoy was al bijzonder, echt een, echt een, een tempel. Ja. Uh, maar uh, sinds, uh, sinds nu, uh, dit wordt het derde jaar dat het in de Ziggo Dome is. En uh, ja, ook uh, meer dan 10.000 man, uh, een lichtshow, veel entertainment. Uh, ja, gewoon heel, heel gaaf en bijzonder om voor zoveel mensen te mogen spelen. Ja, hoe, hoe, hoe staat dat in verhouding met de normale wedstrijden van de competitie? Nou ja, onze thuishal gaat maximaal 450 man. Zo, uh, anders, ja. dan komt, anders komt de brandweer op bezoek. Dus, uh, dus nou, dat is nogal een verschil. Ja. En als je dan de Ziggo binnenloopt, want je hebt het al een keer meegemaakt. Dan staan daar 10.000 mensen. Dat is toch wel even een andere manier van het veld opkomen, vermoed ik. Ja, zeker. is ja. Dus elk, elk jaar, ook al, ook al wordt dit het derde jaar op reis, elk jaar weer wennen. Ja. Uh, Zo'n hal is, is zo uh, groot en massaal en... Uh, ja, dit, uh, het, is, het is een hele andere uh, ambiance dan een, uh, dan een thuiswedstrijd. Ja. En zijn dat dan uh, allemaal, ik bedoel, 10.000 fans? Uh, uh, ik weet niet hoe groot jullie achterban is... maar dat zijn gewoon korfbalfans in het algemeen, vermoed ik dan, toch? Ja, dat zijn uh, natuurlijk nou ja, van, de, van de, de, de twee clubs die er staan. En, ja. en daarvoor is de juniorenfinale nog, dus, dus dat zijn ook twee clubs. Maar ja, ja. Ja, verder zijn het fans vanuit het, uh, vanuit het land. Maar uh, uit Zasheim gaat er man of 800, 850 mee uh, vanmiddag. Ja, zo. Um, de allerlaatste finale voor jou eigenlijk. Uh, uh, waarom ga je stoppen? Ja, joh, ik ben 32. Ik heb uh, alles mee mogen maken. Ik heb er ontzettend van genoten. En uh, ik, uh, ik heb nu een kleine zoon en uh, uh, een maatschappelijke carrière waar ik aandacht aan wil besteden. Um, en dan is op een gegeven moment, is het, uh, is, is als je de balans opmaakt, is het uh, de energie die je erin moet stoppen, die, uh, uh, ja, die weegt niet meer op tegen wat je ervoor terugkrijgt. Want een betaalde profsport is het nog niet, hè? de korfbal, ondanks het feit dat je er de zingodome mee kan vullen. Nee, nee, nee. Het is, uh, helaas uh, kan je er nog geen boterham mee verdienen. Ja. Stel dat er een sponsor opstaat, zou je nog uh, te verleiden zijn om nog een paar jaar door te gaan? Nee, voor mij, voor mij is dat te laat. Maar ik, ik, ik hoop wel dat het gebeurt voor, uh, voor de, de, de jongere talenten. Ja. Want het is gewoon heel fijn om natuurlijk uh, uh, ja, je tijd die je hebt te kunnen besteden aan, uh, aan, aan je sport. En, en, en zo jezelf te ontwikkelen. Ja. Uh, en uh, helaas uh, hebben wij het anders moeten doen. Ja. Maar je was al een keer eerder gestopt. En toen hebben ze je ook overgehaald. Dus ik zie nog ergens een gaatje. Maar... Ja, alleen toen was er een gaatje. Toen was ik 28. En, uh, en, en, en, en kon ik het nog. was de mogelijkheid er nog. En uh, dat, is nu, dat is nu over. Ja. Um, die finale vandaag. Um, bereid je dan nog anders voor als je weet dat er 10.000 man op je, op je vingers staat te kijken? Nee, je probeert juist zo normaal mogelijk te doen. Natuurlijk brengt het wel wat andere spanning met zich mee. En, uh, en, en je weet dat het uh, ook een hal is waar je niet, uh, niet wekelijks komt. Uh, dus, dus dat is even wennen zometeen. Maar ja, iedereen probeert zo normaal mogelijk naar die wedstrijd toe te leven. Omdat uh, ja, het eindresultaat uh, gaat boven alles. Ja. Even voor de niet-wetenden. Het is natuurlijk een uh, gemengde sport, hè? Uh, het korfbal. En klopt het nou dat, uh, want wij praten nu wel met jou... maar dat de echte kracht van top vooral bij de dames zit... Nou, wij hebben zeker een, een, een heel sterk dameskwartet. En, uh, en daar onderscheiden wij ons ook, uh, ook wel in met, met de rest van Nederland. Dus uh, uh, ja, wij, weten dat, uh, wij weten dat goed te benutten. En uh, uh, klopt helemaal. Okay. Veel succes vandaag en veel plezier ook bij de allerlaatste wedstrijd. Ik zou toch één bijzonder ding voorbereiden. Maar misschien heb je wel iets in petto al. <laughs> ja, nou, dankjewel in ieder geval. Oké, okay. nou, veel plezier. Dat was dus Daniel Harmsen van Top. Vandaag spelen ze de finale van de Korfbal League. Um. En dan gaan we gelijk verder met het andere sportnieuws van deze ochtend. 16 minuten voor 8, Jori. Ja, we beginnen met een opmerkelijk bericht uit Portugal... want de hele selectie van Sporting Lissabon, inclusief Bas Dost... is geschorst door de voorzitter. Ja. Dat deed hij omdat de spelers er volgens hem niet van bakten... tegen Atletico Madrid in de Europa League. Het opmerkelijke besluit van voorzitter Bruno de Carvalho... is niet het eerste incident met de voorzitter, vertelt journalist José da Silva. Hij roept de hele tijd al alsmaar van de meest enge dingen naar scheidsrechters toe, naar voetbalbestuurders, naar andere clubs, zelfs naar zijn eigen aanhang. Hij scheldt journalisten regelmatig uit. Ja, die man is gewoon een grote wanhoop in het Portugese voetbal. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Ja, men staat hier met open mond in Portugal als ze dit aanhoren. Ja, maar ja, je moet toch voetballen dit weekend. Dus waarschijnlijk speelt Sporting Lissabon met een B-elftal. Maar er was nog een... Bij Olympiakos was dat ook al, hè, dat de eigenaar daarvan het hele eerste elftal uh, wegstuurde. Dat was ook deze week. Dus het is een trend. Ja, het gaat, ja. Uh, gaat niet de goede kant op volgens mij. Ja. Er werd de afgelopen weken veel over geschreven. De superknop van Lewis Hamilton in de Formule 1. In de kwalificatie kon Hamilton als het echt moest... ineens een stuk harder volgens de concurrentie door een knopje in te drukken. Eén ding is zeker, Hamilton zal in Bahrein, waar morgen wordt gereden... niet heel veel profijt hebben van die extra snelheid. Want door een straf, vanwege een nieuwe versnellingsbak... moet Hamilton bij de start vijf plekken inleveren. En kooivechter Conor McGregor is weer uit de gevangenis. De ier misdroeg zich bij een persmoment van de UFC. Op beelden is te zien hoe McGregor een steekwagen door een raam gooit. Oh, whoa, whoa, whoa, fuck. Oh. Oh. Connor. Ja, ook uh, buiten de ring, uh, buiten de kooi, kan hij dus losgaan. Conor McGregor bracht de nacht door in de cel... en betaalde 50.000 dollar om op borgtocht vrij te komen. Ja, en die steekwagen ging door het gaan een, van een bus hè, met, uh, met tegenstanders. Van ja. Een, ja, dat doet hij wel vaker, die Conor McGregor. Dankjewel, Juri. Started, wouldn't miss it for a moment. My heart's already stolen. Heard it's gonna be there. To miss it wouldn't be fair. No, no, no, no, no, no. When a woman wants her man, she'll catch him in a way she can. I'm telling. Gabriel was dat en when a woman. Bonaire heeft een groot probleem met zijn afval. De enige vuilstort op het eiland, feitelijk een gemeente van Nederland natuurlijk, barst uit zijn voegen. De vuilnisbelt is inmiddels 22 meter hoog en er kan bijna niet meer bij. Nog maar zo'n drie jaar en de eilandbewoners kunnen nergens meer met hun troep naartoe. Ik praat erover met onze correspondent Dick Draaier. Uh, Dick, is er dan zoveel afval op Bonaire? Ja, er is veel afval en dat komt eigenlijk voornamelijk omdat het nauwelijks verwerkt wordt. Net als op alle andere eilanden van de voormalige Antillen wordt al het afval wel verzameld. Maar het wordt dan vervolgens op een afvalberg gestort. Weg van de wereld, zodat je er geen last van hebt. Maar ja, weg is het natuurlijk niet echt en de stortplaatsen raken vol, zoals nu het geval is. Bonaire heeft daarmee dus echt wel een probleem. Ja, stopt het daar als die berg helemaal tot aan het maximale gevuld is? Nou ja, dan moet die, in ieder, die plek moet dan in ieder geval dicht. De afvalberg die groeit met een meter per jaar. En op de huidige locatie mag hij dan dus nog, zoals je in de inleiding al zei, drie jaar doorgroeien. Mm -hmm. in, in de hoogte, want in de breedte kan het niet meer. Dat is vol. Um, en zolang er niet wordt overgegaan op een meer duurzame manier van afvalverwerking... zal er op enig moment in tijd een tweede stort plaatsgevonden moeten worden. Maar zover is het nog niet. En men weet ook niet waar men die moet vinden, zo'n tweede plek. Uh, 22 meter hoog, ik zei het al. Um, dat zie je ook wel aankomen, toch? De afgelopen jaren, waarom is er niet eerder actie ondernomen? Nou, dat is wel, hoor. Er is wel actie ondernomen. Dat moet ook wel, want Bonaire is sinds 2010 een speciale gemeente... Uh, dat uh, onder Haags gezag valt, hè? onder Nederland dus. Mm -hmm. En uh, ja, ze moeten voldoen aan Nederlandse regelgeving. Dus men zet sinds een aantal jaar vol in op het scheiden... en recyclen van afval. Uh, waardoor het eiland waarschijnlijk drie jaar langer mee kan... met die huidige vuilstortplaats, Als dat tenminste goed gaat, die scheiding. Zo zijn in ieder geval de schattingen. Ja, het is een beetje rekken nog, maar een echte hele... Nou ja, een um, oplossing die voor de lange duur iets, uh, iets oplevert, dat is er dus nog niet. Nee, het scheiden van afval is natuurlijk wel een goede stap... maar de volgende stap, het recyclen ervan, dat, dat wil nog niet echt lukken. C. Bon, de vuilverwerker op het eiland... die heeft nog niet de capaciteit om al het gescheiden vuil te verwerken of te recyclen. Dat, dat afval, dat blijft dus voorlopig ook bij die stortplaats... en wordt bewaard dan weliswaar op een aparte plek... maar er wordt niets mee gedaan. En, en daarmee wordt dus de totale hoeveelheid afval eigenlijk alleen maar verplaatst... en verdwijnt niet. Uh, maar ja, zoals je zegt... Uh, uh, of uh, ja, zoals we eigenlijk... Zal zij eigenlijk zeggen: als we er drie jaar bij kunnen rekken, eh, dan hebben we wel zes jaar om het probleem eh, aan te gaan pakken. En de hoop is dan dat dat wel gaat lukken. Maar vooralsnog is, is er op het gebied van recyclen niet zoveel gebeurd. Dick Draaier over de situatie daar, dus op Bonaire. Dankjewel, Dick. Dan is het acht uh, minuten, nee, minuten voor acht inmiddels op deze zaterdagochtend. En dan gaan we het hebben over uh, overtuigen en stellingen verdedigen. 52 teams uit heel Nederland gaan vandaag de strijd met elkaar aan... tijdens het NK debatteren. Ze staan uh, tegenover elkaar in de, de, in de debatwedstrijd van het jaar... waar uh, de scherpste standpunten en de beste argumenten in het rondvliegen. Roderick van Grieken is directeur van het Nederlands uh, Debatinstituut. Meneer van Grieken, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, uh, uh, begrijp ik, althans, uh, dat zegt de organisatie van het NK... dat debatteren steeds populairder wordt. Uh, waar, waar is dat aan te merken? Nou sowieso in het onderwijs. Als je iedereen die zeg maar boven de dertig is, die zal op zijn middelbare schooltijd tot en met nou je kan afgestudeerd zijn aan de universiteit. Los van de spreker tot de basisschool nooit iets gedaan hebben met spreekvaardigheid. Tegenwoordig is dat heel anders. In alle lagen van het onderwijs, van basisschool, VWO, mbo, MBO havo, vwo, gymnasium. Er eh, wordt veel meer aandacht besteed aan spreekvaardigheid. En ah. debatteren is dan de meest populaire vorm... waarin dat in het onderwijs wordt aangeboden. Ja, hoe komt het eigenlijk dat het zo'n ja, prominente plek gekregen heeft in het onderwijs? Nou, je merkt sowieso in het hele onderwijs... dat er veel meer aandacht is gekomen de afgelopen jaren voor vaardigheden. Als je kijkt naar de, de, de 21st century skills... dus wat eigenlijk een beetje in de hele westerse wereld nu gezien wordt als... De, ja, de vaardigheden en de dingen die je moet ontwikkelen bij jonge mensen. En dan liggen heel veel van de belangrijkste punten echt op het gebied van goed communiceren, goed samenwerken, overtuigend kunnen spreken, ja. kritisch kunnen nadenken. Nou, een debatteren doet eigenlijk bijna al die dingen draagt het aan bij. Ja. Populariteit en, en, en ook de opleiding ervoor die verbetert. Het uiteindelijke debat, wat wij dan ook kunnen meemaken, het politieke debat, hoe, hoe zit het daarmee qua kwaliteit, inhoud? Nou, dat kan je op verschillende manieren naar kijken. Ik denk dat als je de afgelopen twintig jaar... wat in ieder geval heel positief veranderd is... is dat politici veel beter in staat zijn geworden om kort en bondig duidelijk te maken wat hun standpunt is. En dat moeten ze tegenwoordig ook wel. Twintig uh, ja, jaar of vijfentwintig jaar geleden... had je Nederland 1 en 2 op de televisie. En, uh, en je had een paar kranten. Ja. En als jij als bewindspersoon of politicus wat wilde zeggen... dan werd je met alle ega's behandeld en kreeg je volop de ruimte. Ja. Ja, dat is nu totaal veranderd. Dus je moet ook wel kort en bondig kunnen spreken. Maar is dat, maakt dat je soms wel een beetje, van... eerlijk gezegd... Dat, dat er gewoon eens een keer uh, iemand de tijd neemt en, uh, en de diepte ingaat... en niet alleen maar van die one-liners tegen elkaar gooit worden? Heeft u dat nooit? Uh, dat is zeker waar. Dus dat, dat is een gebrek op dit moment. Dat we er he, te weinig ruimte soms voor nemen om nou eens echt de diepte in te gaan. Maar het helpt natuurlijk wel als een politicus in staat is om kort en bondig als het moet, neer te ja. zetten waar die voor staat. En ook aan ons zeg maar als burger duidelijk te maken... wat nou het verschil is ten opzichte van een andere politicus. Dus dat is beter geworden. Eh, Waardoor de meeste winst nog te behalen valt... zou wat mij betreft echt maar de, ja, de luistervaardigheid zijn. Mm. En het oprechte interesse tonen in de ander. En eh, ja, op die manier met elkaar het als een, een, een, nou, een leuke uitdaging zien... Eh, om nou echt te verkennen waar dat meningsverschil is. En dat is juist wat debatiend. En ook het, zeg maar, de sportdebatteren heel goed bijbrengt. Ja. Um, dat is om met elkaar op een, uh, nou ja, op een faire manier uh, standpunten en principes uit te wisselen. Ja. We hebben, uh, althans, de mensen die gekeken hebben, uh, allemaal het debat voor de gemeenteraadsverkiezingen misschien nog wel in het achterhoofd. Daar, daar stonden ook de landelijke kopstukken tegenover elkaar. Uh, Luisterden die een beetje naar elkaar? Nee, ik denk dat daar nog steeds onze verkiezingsdebatten op televisie... regelmatig tekort schieten. En, uh, maar dat zit hem voor een deel in de politici. Ik moet eerlijk zeggen dat dat vaak ook zit in hoe het debat is opgezet. en uh, Dat er geen duidelijke regels zijn. En een politicus heeft natuurlijk tijdens zo'n tv-debat maar, maar één doel. En dat is zoveel mogelijk mensen overtuigen. Ja. En uh, ja, die is dat niet meer bezig met dat het een eerlijk of een fair debat moet zijn. Ja. En dat begrijp ik ook wel. En dan moet je juist als organisatie van... Het .debatten voor zorgen dat je nou, de regels zo neerzet. Uh, ja, de politici wel gedwongen worden naar elkaar te luisteren en elkaar ook de ruimte geven om uit te spreken. Dus dat is deels de schuld van politici, maar zeker ook deels van degenen die het organiseren. Ja, oké. Okay. Nou, die, uh, die nemen we dan mee bij de NOS. Bedankt daarvoor nog. Nou ja, sommige politici namen <laughs> Nou, dat is niet alleen de NOS, Nee, nee, Ook de partijen zelf hè, zitten daar mede achter uh, hoe dat uh, opgezet is. Ja, maar, maar ja, ja. Ja, jullie maar... zijn natuurlijk niet de enigen die de tv-debatten organiseren. Er nee. zijn ook andere... Ja, nee, duidelijk. Uh, maar goed, uh, altijd goed om uh, te leren. En vandaag is dus dat uh, NK uh, debatteren. Eén uh, tip voor alle de deelnemers nog? Een tip voor de deelnemers zijn, zou zijn: bij de studenten debatteren is heel vaak de, ga, zeg maar de, de, de, de argumentatie, de analyse van argumenten, daar, daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Uh, maar mijn tip aan de studenten zou zijn: van, joh, de, de manier hoe je tijdens een wedstrijddebat debatteert en argumenteert, verschilt echt wel wezenlijk van hoe dat in het dagelijks leven gaat als je straks met je carrière begint. Dus okay. doe zeker aan wedstrijddebatteren mee, dit is een hele goede oefening, maar als je nou iets gedaan hebt en je moet mensen over dan ja. moet je toch ook wat andere technieken gebruiken. <laughs> yeah, don't try this at home, eigenlijk. Dat is uw <laughs> tip. Roderick van Gieken, directeur van het Nederlands Debat Instituut. Dank u wel. Um, ja, we zometeen in het NWS Radio en Journaal uh, gaan we natuurlijk gewoon verder. En dan hebben we het onder andere over het laatste nieuws van de uh, Braziliaanse oud-president Lula, die zich uh, verscholen houdt op dit moment. Meer daarover, zometeen. Radio 1. Het wordt nu echt lente. De boeren keren terug. De kampsalamander zet zijn kam op. Ja, dat heeft alles te maken met uh, voortplanting. En de merel zingt uit volle borst. Het zijn altijd maar die mannetjes die zingen. Die vrouwtjes hoor je nooit. Of bewijst de wetenschap het tegendeel? En de stand na 25 jaar onderzoek naar de orang-oetangs op Borneo en Sumatra. Waar kort geleden nog een nieuwe soort werd ontdekt. Morgenochtend van 7 tot 10 vroege vogels.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 in centro Kwenye Radio SUV. En centro ja IT Company, nu ook in Kenia. NTO Radio 1.